2 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Tweede Kamer dringt bij het kabinet aan op meer actie. nu het aantal vastgestelde coronabesmettingen is verdubbeld. De SGP wil dat premier Rutte of minister De Jonge. een nieuwe persconferentie geeft over het virus. Volgens de partij is zo'n persmoment goed voor het urgentiebesef. Regeringspartij CDA ziet het liefst dat de wekelijkse update met cijfers van het RIVM wordt opgevoerd naar twee keer per week. Ook de VVD pleit voor betere voorlichting. ChristenUnie GroenLinks en PVDA, PvdA willen meer actie van het kabinet op binnenkomende vluchten uit landen als Kroatië, waar nu weer veel besmettingen zijn. In de beeld is de betoging aan de gang van actievoerende boeren. Zeker duizend actievoerders uit het hele land verzamelden zich in de loop van de ochtend op een weg die speciaal voor het protest is afgesloten. Betogen met trekkers is vandaag door een aantal regio's verboden en daarom had Farmers Defence Force opgeroepen met de auto naar de beeld te komen. De burgemeester van de beeld riep andere mensen op om weg te blijven om boeren zoveel mogelijk de ruimte te geven. Het protest tegen de stikstofmaatregelen duurt waarschijnlijk tot kwart voor vijf. Twee Gelderse zorgbureaus worden verdacht van fraude met diploma's en verklaringen omtrent gedrag. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat de twee bureaus personeel met valse papieren lieten werken in instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en bij jeugdhulp. Twee bedrijfspanden en een woning in Gelderland zijn inmiddels doorzocht. Het onderzoek richt zich onder meer op de leidinggevenden van beide bedrijven. Die worden verdacht van valsheid in geschriften en oplichting. Volgens het OM zijn er geen signalen dat er slechte zorg is geleverd door het betrokken personeel dat is weer nog voor het westen uit meer bewolking. In het noorden kan wat regen vallen en het is 18 tot 22 graden. Ook morgen in het noorden kans op een buitje. Verder overal droog en iets warmer dan vandaag. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Come on. Muziekmuseum. Ja, muziekvrienden, daar zijn we weer. Het muziekmuseum via je eigen lokale of soms ook streekradio. En deze week hebben we rondleiding langs week 29 in het muziekmuseum. En dat is de week waarin op 16 juli 1976 het allereerste North Sea Jazz Festival wordt georganiseerd in het congresgebouw in Den Haag. In zes zalen van het congresgebouw treden zo'n 300 muzikanten op. 90.000 bezoekers genieten onder andere van Sarah Vaughan, Count Basie, Dizzy Gillespie en Stan Getz. Het festival groeit uit tot een van de belangrijkste jazzfestivals in Europa. En sinds 14 juli 2006 wordt het festival in de Haui in Rotterdam gehouden. Maar het begon dus in Den Haag. Goed, uit week 29 hebben we een oude top 40 uit week 73. Voor de onderbreking hebben we daar uitgebreid naar kunnen luisteren. Ook naar de nummer 1 hit van de Algerijnse Franse muzikant Sharaf Edine Karoubi. En we kennen hem beter als Sheriff Dean. Hij wordt geboren in 1947 in Casablanca en verhuisde als kind naar Parijs. Hij won daar in 1964 de prestigieuze talentenjacht van Radio Monte Carlo. Tijdens zijn studie in Brussel nam hij met de Belgische producer Jean Huigmans het nummer Do You Love Me op. Hij zingt het samen met de Belgische zangeres Evelien de Haas. Het nummer stond vijf weken lang op de eerste plaats van de Nederlandse Top 40. De opvolger van het liedje No More Troubles was alleen in België een succes. Een echte one-hit wonder, zeker. En dan vertel ik je dat het nummer Feelings van Morris Albert. Ja, ik zei volgens mij in het vorige deel Albert. Nee, het is uh, een Australische naam. Hij wordt geboren in Sao Paulo, maar komt uit een Australische familie. Dat nummer dus van hem, Feelings uit 75, blijkt gepikt te zijn van het nummer uit 1956. Ook André van Duin nam het op als file. Maar van wie was het origineel en hoe hoog was de boete die Morris Albert uiteindelijk moest betalen voor dit plagiaat? Echt, ja, hij is veroordeeld daarvoor. En dadelijk ook nog een Groningse zanger die al jaar op nummer 1 staat in de alle 50 goud Parade van Radio Noord. En we vertellen ook welk draaiorgel werd gebruikt bij de opname van het nummer Mammoth van Kayak. Het staat op de 24e plaats in deze oude top 40. Het draaiorgel was overigens zo groot dat het de studio niet in kon. Vandaar dat het buiten voor de studio is neergezet en op die manier is opgenomen. Moest wel droog zijn, denk ik dan toch? Het zou zonde zijn als het nat zou zijn. Geworden. En de muziek waar we net mee begonnen, heb je het herkend. Het waren de Supremes, echt waar. Het liedje Buttered Popcorn is hun eerste single... die op 17 juli 1961 door Motown wordt uitgebracht. Het wordt geen hit. Het trio is in 1959 door Diana Ross, Mary Wilson en Florence Ballard... opgericht als de primates. In 1960 maken zij voor uh, Loopin Records hun eerste plaatopname. Als zij bij Motown onder contract komen... wordt hun naam veranderd in de Supremes. Your Heart Belongs To Me op, uh, komt op 11 augustus 62 de hitparade binnen. En is hun eerste single wat uh, genoteerd staat blijft uh, op 95 steken. Dus ook niet een grote hit. Maar wij draaiden dus uh, dat allereerste singeltje van ze Buttered Popcorn. Leuk om terug te horen. En dan vertel ik nu dat op 21 juni 1965... Tom Jones de Hall David's Burt compositie What's New Pussycat opneemt. Het is de titelsong van de bioscoopfilm... waarin Peter Sellers, Peter O'Toole en Romy Snyder de hoofdrollen vertolken. Het script is van Woody Allen. What's New Pussycat wordt op 6 augustus 1965 op single uitgebracht... en bereikt de twaalfde plaats in de Nederlandse top 40. What's New Pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's New Pussycat?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 Uw en pussy lips en je Uit Wales komt ie. Tom John Woodward. Oh, ik dacht dat ze nog een keertje Words New Pussycat nog gingen zingen. Tom Jones dus met uh, een liedje uit een film uit 1965. Ik had nog niet verteld welke langsbeplaat van de week we hebben. Het is een album van John Kale, zijn debuutplaat. Het heet Naturally, komt uit 1972. Maar we gaan nu eerst naar... Top 40. De enige echte Nederlandse hitparade. Nummer 26. With a new sensation. A The tables, Quack keep his place on Mabel's Slow and gentle, sentimental All style served here Louis says he prefers fair Laissez faire vos grands Tired of the tango 20. In de tipparade die OJ's. Volgens mij kwam het nooit in de top 40 terecht. Shiftless, shady, jealous kind of people. 25 dus in de tipparade. Straks dat enorme draaiorgen. waarvan gebruik werd gemaakt bij de opname van het nummer Mammoth van Kajak. Maar eerst nog even. Nummer 17. In die oude top 40. Long Tall Ernie en de shakes Zo'n plaatje wat je eigenlijk niet zo vaak meer terug hoort. Vandaar dat we het uh, weer gedraaid hebben. Turn your radio on. Muziekvrienden, dan nu dat verhaal over Morris Alberts en zijn nummer Feelings. Op 22 juli 1987 stelt namelijk een jury in New York vast... dat hij voor zijn hit Feelings uit 1975 plagiaat heeft gepleegd. Felix vinden de juryleden te veel lijken op Pourtois... een chanson uit 1956 van Loulou Gasté. Deze Franse componist heeft rechten op de een half miljoen dollar. En volgens ingewijden zou deze schadeloos stelling nog kunnen oplopen tot het dubbele. Feelings van Maurice Albert is wereldwijd namelijk een million seller... Het liedje is bovendien door honderden andere artiesten op de plaat gezet, zoals bijvoorbeeld ook André Van Duin met een persiflage, wel. Het nummer file. Ik heb een uitvoering gevonden van uh, Dario Moreno Pourtois, maar eerst nog even een klein stukje luisteren van uh, feelings, dus van uh, Morris Alberts. Kijk hoe dat uh, ook alweer klinkt. Fille. Nothing more than feeling Trying to forget my feelings of love. Nou, dan ben ik heel benieuwd wat dan dat originele lied is en hoeveel het erop lijkt. Luister. Dario Moreno, Pour toi". J'ai aimé J'ai perdu ce qui m'aimait Ce soir je n'ai que toi Sans toi le jour ressemble à la nuit La vie ressemble à la Wie sera The Rapport over een vakantieliefde. Peter Koelewa en zijn rockets. Angeline. Ja, het duurde niet lang. <laughs> Voordat hij het wist... was hij door zijn per heen. zijn. Ja, de tijd voor de euro nog. Hè. Ja, toen was hij haar kwijt. Aan een lelijke vent uit Rome. Maar in een dure Jaguar. Ja, geweldig lied om terug te horen. Muziekvrienden, dan nu... Dat lied van Kayak Mammoth het had de enorme draaiorgel. Het liedje komt op 21 juli 73 binnen op 24 in de top 40. En komt uiteindelijk niet verder dan nummer 18. Het is geschreven door een toetsenist Ton Scherpenzeel en een drummer Pim Koopman. De andere leden van Kayak zijn op dat moment zanger Max Werner, bassist Kees van Leeuwen en gitarist Johan Slager. Op dat liedje dus, Mammoth, wordt het draaiorgel De Arabier gebruikt van de Amsterdamse orgeldraaier Gijs Perlee omdat het instrument niet door de deur van de Wisselhoort Studio een heel kan, wordt het buiten opgenomen. Er worden een aantal microfoons bijgezet voor de plaatopname. Nou, we gaan hem eh, Nummer 24. Via www.hetmuziekmuseum.nl of mail naar info.hetmuziekmuseum.nl Listen again. Dit is de top 40: 1973, 72, 22. 22. In die top 40 Calling Bluntstone. I want some more. Muziekvrienden straks een Groningse zanger die al jaar op nummer 1 staat in de alle 50 goudhitparade van Radio Noord. In de laatste afleveringen van stonden zelfs 7 liedjes in die lijst. Dadelijk aandacht dus voor hem. Ik zeg vast, die heet Ede Staal. Ja, een hoop mensen is dat uh, onbekende zo. In het noorden van het land kennen ze hem zeer goed. We gaan uh, naar de laatste track van de langspeelplaat van de week. Muziekvrienden, dat is het nummer After Midnight. Het wordt geschreven en geproduceerd door J.J. Uh, Kale. Want die heeft de langspeelplaat van de week deze week. Maar hij bracht het nummer al in 1966 uit. En de langspeelplaat van de week is het 1972. In 1970 coverde Eric Clapton het nummer. Nadat hij uh, het uh, was aangeboden door Delaney en Bonnie... Het nummer was de eerste Kale-coverversie door Ewa Clapton... want hij heeft meer nummers van hem gecoverd... zoals bijvoorbeeld ook Cocaine. Kale wist overigens niet van de cover van Clapton... totdat hij het in 1970 uh, hoorde op de radio... Op dat moment had hij niet veel geld... maar door de cover kreeg hij toch royalties. Hierop besloot hij om zijn eerste album op te nemen. En dat is dus de langspeelplaat van de week. Deze week het album Naturally. En hij neemt opnieuw het nummer After Midnight op... en wordt opnieuw op single uitgebracht. En dan wordt het wel een hit. Over de coverversie van Eric Clapton zei hij zelf... ik dacht, nou, dat zal nergens heen gaan. Maar ja, later begonnen ze het op ieder radiostation te draaien. Inclusief mijn thuisstad. Ja, dat is toch bijzonder, zoiets. Dus de oorspronkelijke versie, After Midnight, wordt dus 1966 opgenomen door J.J. Kill en uitgebracht op single, maar wordt geen hit. De coverversie van Eric Clapton komt niet in de hitlijsten in het Verenigd Koninkrijk, maar wel in de Verenigde Staten. Het kwam tot 18 in de Billboard Hot 100 en komt uiteindelijk ook in de top 40 terecht in Nederland. De opnieuw opgenomen versie van J.J. Kill komt uiteindelijk tot 42 in de Amerikaanse hitparade. Andere artiesten coverden het nummer ook, zoals Chet Atkins, Maggie Bell, Mark Danny Elfman, Jerry Garcia, John Mayer zelfs en Sergio Mendes. Goed, we gaan dus luisteren naar uh, dat nummer uit de langspeelplaat van de week. Het nummer After Midnight van J.J. Kiel. De langspeelplaat van de week. After Midnight.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 Gonna let it all hang out After midnight Gonna shake your tambourine ...meer dan twee minuten. After Midnight... ...J.J. Kael, laatste track die we draaien... ...uit de langspeelplaat van de week... ...doen het album weer dicht, Naturally heet het... ...uit 1972 en wachten tot volgende week. Zometeen dus muziek van Ede Staal... ...maar eerst nog even naar die oude top 40. Nummer 32... 1973 nummer 8 8, 8, 8, 8. Oh wat een terrible day the third of play cause the storm was coming to our shore we were scared to stay Twy to get away but no time was left anymore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 Hide while the wind took its course Trees broken to us, thought we'd never get through. I even couldn't hear my quiet sounds lying near me outside. So it's scene of desolation. die top 40, week 29, 1973. Maar ja, later gingen ze uit elkaar. Rick Groenveld en Peter Kok, beter bekend als Greenfield en Koek. Dan nu muziek van Ede Staal. Deze Groningse zanger overlijdt op 22 juli 1986 in Delfzijl. Hij is geboren op 2 augustus 1941 in Warfum. Ede Staal brengt zijn jeugd door in Leens. Als tienjarige jonger speelt hij in de Dorps van Varen. Nadat Edestaal zijn studie medicijnen aan de Rijksuniversiteit van Groningen heeft afgebroken, gaat hij talen studeren. Hij wordt leraar Engels. Verder bekwaamt hij zich in het Deens en in het Oostfries. Edestaal schrijft zijn eerste liedjes in het Engels. In 1981 wordt hij ontdekt door Engbert Gruben, een medewerker van de regionale omroep Radio Noord. Edestaal heeft meer dan 30 liedjes in het Gronings gecomponeerd en opgenomen. Zoals bijvoorbeeld de liedjes Het nog nooit zo donker west. Het Hooglaand, Mien Toentje. Dat zijn liedjes die bijvoorbeeld in de alle 50 goud hitparade van Radio Noord staan. In totaal stonden er zeven liedjes in de laatste aflevering van deze hitlijst. We gaan muziek van hem draaien, Het Hooglaand. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Hier is Ede Staal. En tot zover deze rondleiding in het Muziekmuseum. Volgende week zijn we er weer via je eigen lokale radio. Het is de lucht achter het hoef. Het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Loins naar klooster en de west langs de diek. Het zijn de meunens en de moeren, Het zijn de kerken en de beuren. Het is het laatst waar ik als kind nog niks begreep van Pien of Zer. Dat is mijn laatst, mijn hoge laatst. Het is de lucht, achter de het is het torentje van Spiegel. Het is de weg van ooit nog klooster. En de west langs de diep. Het ben de Muns, het ben de Moon, Het ben de keiking en de beur. Het is het land waar ik als kind en nog niks begreep van Pino's zoon. Het ben de Muns, Het ben de beur. Het is een doe-vertillende stroom. Het is een oude bakkerij. Ik ben de grote boerenklootsen, van waar we mosken zo mij. Het is de wijn, het is de hoven, het is het kogelshoed in de blau. Het is de horizon wie vlak noden, de